Het weer dan nog. Het is opnieuw een prachtige zomerse dag. Veel zon met vanmiddag 23 tot 26 graden. Aan het eind van de middag en in de avond is er in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Morgen en woensdag blijft het warm. Ook dan is er laat op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Willem van Dinsen, hartelijk welkom in de, studio, in de nieuwe uitzending, live uitzending vanuit de circuit. Jij hebt wat nieuws voor ons van de eerste kwalificatie van de dag van TCR. Ja, vanmorgen zijn we begonnen hier met de kwalificatie van de WTCR. Ik heb helaas nog niet die uitslag binnen. In het mediacentrum is die ook nog niet uitgeprint bekend. Omdat, ja, dat moet nog het een en ander gecorrigeerd worden. Zodra die officieel is... Uh, Geef ik die door? We zijn op dit moment bezig met de Duck Super Challenge. Een uh, race over een uur. En al na acht minuten hadden we een uh, safety car. Dat er achterop het uh, wie, uh, incident was, uh, ja, opgelost of, uh, of moest worden. Inmiddels zijn we weer aan het racen. Dat er een incident plaatsvindt, is niet zo gek. Want we zitten met ruim veertig uh, auto's uh, op de baan. Ja, en een kans dat er iets gebeurt uh, wat eerder. Kijken we even naar de kop van het veld. Dan zien we de BMW M4 van de Equipe Verhagen-Meijer, die aan de leiding rijdt. Met op de tweede plaats de Equipe krauwel Sundering. die rijdt in een Porsche GT3. Op de derde plaats vinden we dan terug John de Wilde, die eveneens in een Porsche rijdt. John de Wilde is wel opmerkelijk, want hij is gestart op een 15e positie en nu al op plaats 3. Hey, in, uh, Willem, we hebben ook een zandvoorsche mee rijden. Dylan Koster, hoe gaat het daarmee? Sorry Joop, ik, ik hoor je niet. We hebben ook nog een zandvoorsche mee rijden. Dylan Koster, hoe gaat het daarmee? Ja, Dylan Koster uh, rijdt ook uh, mee in deze klasse met zijn Audi. Maar... Ik heb op dit moment geen zicht uh, waar hij zich bevindt uh, in het spel. Dat ga ik even nakijken en dan uh, in het volgende blokje hoor je dat. Ja, met een kwartiertje wil we weer terug. Ben, wil je nog wat vragen? Ja, Willem, ik zit naar uh, uh, de baan te kijken en ik zie bijzonder veel verschillende auto's. Hoeveel types rijden er in zo'n race? Willem? Willem Ben? Ja, Joop, ik hoor je niet. Ik weet niet wat je zegt. Nou wij, ik probeer aan jou te vragen hoeveel verschillende types er rijden. Want ik zie hele grote racewagens en ik zie ook een beetje kleinere racewagens. Ja, het is een soort zijnveld van ruim 40 auto's. En het is onderverdeeld in vier divisies. Dus dat klopt al, die constatering van jou, dat er verschillende klassen. Maar de kop van het veld, ja, dat is uiteraard divisie de, de 1. En dan ja. zijn het met name daarin de poortjes uh, die de dienst uitmaken. Ja, die, uh, die rijden natuurlijk wel al die kleine auto's aan de kant Ja, goed. Uh, die kleine auto's, uh, op het moment dat ze uh, gelet worden, krijgt een blauwe vlag. En dan is het de uh, bedoeling uh, dat ze ruimte maken voor de snellere. Oké, okay, nou, nou dan is dat uh, weer duidelijk. Ja, dat ja. gebeurt ook gewoon normaal normale, Dat is een normale zaak. Goed Willem, dankjewel. Over een kwartiertje ongeveer komen we weer bij je terug. En we hopen dat je wat meer weet ook over Dylan Koster. Dankjewel. Een zeer goedemorgen Joop. Goedemorgen Ben. <laughs> ja, ja, we, we beginnen dan natuurlijk dan. weer net als gisteren met een uh, schitterend interview van uh, Willem van Densen. Die uh, voor ons de hele dag op en in het veld loopt. Maar ja, uh, wij zitten hier tot een uur of één Joop. Ja, nou helemaal niet erg. Hè? Nee, uh, uh, ja, niet erg. Uh, sowieso genieten we van de geluiden die hier rond ons heen gaan. We zien af en toe een flits over de baan heen schieten. En uh, voor de rest gaan we heel veel leuke muziek draaien. Lekker oude muziek over het algemeen zal ja. dat zijn. De techniek wordt gedaan door Maurice... Ja, goeie. Goedemorgen. Morgen. goedemorgen. Goedemorgen, man, goedemorgen ja, luisteraars. Laten wij niet vergeten dat de hele opbouw is gedaan door Marcus van Dam, Martijn, Luiten, Jonas en Maurice. Dus er is flink gewerkt. Ja, ja, en die jongens, echt... sowieso mag ik even een klein compliment voor Marcus en Martijn. Want die hebben echt uren van tevoren ja. vooraf gegaan van deze uitzendingen. Ja, zitten knutselen en doen dat het allemaal weer mogelijk is. Het was bijna kamperen. Nou ja, <laughs> of kruperen. je mag kiezen. Ja, ja. In ieder geval zijn wij weer lekker bezig tot 1 uur. Daarna komt Ruud Janssen met zijn team. En normaal is het Zandvoort lunch maar het is nu voor lunch lang. Want tot vijf uur gaan we door. Ja, ja op CFM Race Radio. Goed, dan gaan we gaan weer een beetje muziek doen. <middels> Back in the woods Every for the cotton Out the election. Election. Een tweede selectie natuurlijk met Little Greenback. Ben, uh, wat hebben we vandaag allemaal uh, te wel doen? Wel jouw muziekkeuzes zo'n beetje. Dat ja. Is, uh, ja, gauw lekker, ouwe. Dat weet lekker oude, gauw oude muziek. Ik heb uh, jaren dat uh, gauw oude programma gehad van CFM. Golden CFM. Uh, elke uh, tweede week. En uh, dat is ontzettend leuk om te doen. Nou, wat, uh, uh, wat grappig is, ik zie Little Greenback nu Little Littleback rondlopen. <laughs> Op de uh, <laughs> Goed. <laughs> Het is maandag 21 mei en wij zitten op het schrie met een hele ploeg race CFM. En uh, vandaag natuurlijk een druk programma. Willem Densen, die hebben we net al gesproken bij de kwalificatie en de eerste race. Joop, het is natuurlijk al lang begonnen, om uh, 10 voor 10 tot uh, 10 voor 11, het eerste uur, wordt uh, de maar, maar Supercar uh, Challenge gereden. Daarvoor hadden we al die, die kwalificatie van de Ja, Dat is een, een, een klasse die rijdt over de hele wereld en het wordt een wereldkampioenschap. Het het, top Coronel doet daarmee onder andere. En uh, hele grote jongens. Die, uh, want dat kunnen we even aan Willem vragen. Willem, uh, kom gewoon maar meedoen, dat zou ik zo zeggen. Wie rijdt er allemaal mee in die btc -R? Ja, dat zijn, uh, hele, dat zijn onder andere twee ex-Formule 1-rijders. Uh, uh, Morbidelli uh, onder andere. Tarquini. Uh, ja, dat zijn hele grote jongens. Wereldkampioen. Uh, ja. Engels kampioen uh, toerwagens, Ja, allemaal grote jongens. En we hebben als gastrijder dan uh, Bernard van Oranje. Ja, ja. Die kan ook uh, behoorlijk sturen. Ja, die komt ja. op zoek ja. jongens nog net ja. even ja. Iets ja. te kort. Vorige ja. week, dus is uh, uh, een groot weekend op de Noordsluiven De, de uh, Noeiburg uh, Dat is heel spannend geweest. Ja, er is dus op de Noordsluiven uh, geweest. Het oude, uh, ja. Sequino, ik niet nog, van ruim uh, 20 kilometer. Ja, dat 20 een geweldige kilometer. race. Geweldige baan ook om te racen. En, uh, gisteren hebben we trouwens hier uh, de eerste race gehad van die uh, WTCR. En daarin uh, ja, behaalde Tom Coronel tot nu toe uh, zijn beste resultaat dit seizoen. Dus we hebben vanmiddag nog een race. Ja, misschien dat dit wel weer uh, iets uh, kan presteren vandaag. Ja, gisteren behaalde hij zevende plaats. Willem, er staan er drie op. Worden er drie verschillende races gereden, of zijn er drie races die bij elkaar opgeteld worden? Ik weet niet of er drie op zat. Voor mij staat er één op. Nee, nee, nee. om uh, kwart over twaalf. Ja, ja, ja dan dan is er vijf, is er ook nog eentje om kwart, kwart over vier. Nee, nee. Ja, dat klopt. klopt wel. Dat is race drie dan, over vijftien rondes. Ja, het is, ja. ja is die, uh, 35 uh, dat is race drie. Uh, nee, ik was even in de war met TCR. Je hebt uh, het, uh, ja, ja, ja. het uh, verwarrende. Ja, uh, wat is er zo bijzonder dat deze race in dit weekend gereden wordt? Ja, ja, ze rijden, zoals Joop al zei, over de hele kalender. En Zandvoort is een van de plaatsen waar ze hun races houden ja, in het seizoen. Dit, dit is een opvolger van de WTCC. Die hebben we ja. één keer hier gehad. Waarom is het toen niet doorgegaan eigenlijk? Een dat de ook? WTCC, nou, dat uh, werd minder en minder. Uh, Dan werd één keer op een keer hier gegeven moment reden daar nog maar 16 auto's in de ronde. Oh, en hier is de... ...hebben ze een maximaal aantal startplaatsen en die waren zo gevuld ja. omdat er toch wat andere uh, reglementen zijn. Het zijn reglementen die in alle landen gelden, dus ja, vanuit ieder land kan je uh, veel makkelijker aan dat uh, wereldkampioenschap is die, meedoen. Is die WTCC eigenlijk een soort van uh, uh, DTM? Want daar komen ook steeds minder auto's. Nog maar drie merken, ik bedoel... Ja. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Ja, en DTM is voornamelijk Duitsland uh, natuurlijk. Ja. En wel wat meer uh, fabrikanten, voornamelijk de Duitsers die daarin actief zijn. En je zegt het al, drie merken. Maar ja, die zullen laatste seizoen uh, in DTM van Mercedes. Die uh, zitten uh, ja. met een probleem van ja. hoe gaan we verder. Ja, ja, ja. ja Mercedes die wil uh, elektrisch gaan racen. Nou, dat ja, dus... willen ze niet, dat gaan ze doen. Uh, ja, ik bedoel, maar, uh, da daardoor stappen ze uit uh, de reguliere DTM. Ja. Dat zal een van de redenen zijn. Ja, en Mercedes dus heeft al de jaren meegedaan met bloed bloedt zo een DTM. hele mooie klasse bloed dan wel dood. Ja. Ja, DTM is al een keer eerder uh, op het punt ja. van uh, sterven naar ja, dood ja. geweest. Is het de twee seizoenen niet uh, verreden. Ja, en hoe ze het op gaan lossen. Gerhard Berger, ex-Formule 1-coureur, die heeft daar de leiding nou. En die is aan alle kanten alle proberen om toch ja, ja. een volwaardig startveld voor volgend jaar... Uh, we krijgen ze dit jaar in ieder geval wel in standvoort, gelukkig. Uh, dus dat, daar kunnen we goed naar uitkijken. En misschien is het wel iets voor uh, CFM om daar ook weer live te gaan uitzenden, zoals we nu hier doen. Ja, die heb ik al eerder gehoord, die ook, maar daar wordt, uh, daar wordt aan gewerkt. En uh, zoals iedereen het vindt, is het leuk. Dus waarom zouden we het niet doen? CFM moet de straat op. Uh, bekendheid is uh, gewoon uh, het leukste wat je kan doen, ja, natuurlijk. En, uh, lekker bijspel. Dit is één hele belangrijke vraag die ik aan Willem moet stellen, die ik eigenlijk ja. iedere race radio wel stel. Hoeveel mensen zijn er, schatje? Ja, nou, maar. Uh, nog niet iedereen is binnen, dus oh, ik ga daar nog niet, ja, ik uh, geen oordeel ja, over ja, tellen. ik gaan tellen, stuk voor stuk Als je zo tellen willen, top. Nou ja, de getallen van gisteren liepen op tot 120.000. Het was inderdaad heel, heel ja, erg druk. joh. gigantisch. Ik heb het nog nooit en, zo uh, druk gezien. Nee, maar wat je nu ziet, uh, ik was vanmorgen even bij de trein, was het heel erg rustig. En bij de tweede ja. keer bij de trein was het gewoon net ja, als gisteren, de hele in, Van Spijkstraat ja. vol. Ja. Overigens, als je in de Van Spijkstraat kijkt... Is het net Prachtig, als bij hè? de Grand Prix, eh, dus kraampjes met uh, ja, dat kinkjes. Ja, is heel mooi. Ja, echt heel leuk. Ja. En heel veel uh, checkered flags hangen daaruit. Ja, de Vanspijkstraat is uh, een straat die altijd meedoet, ook bij de squierun, ook bij de historische Grand Prix. Uh, het is een soort gezelligheidsstraat geworden ja. als er uh, wat te doen is. Misschien... Hey, maar, maar verder Kom, wou gaan we nog even, okay. uh, even zeggen dat uh, om 11 uur 10 de eerste Max Verstappen demonstratie is. U kunt dus nog naar het circuit komen. Of in de tuin gaan luisteren. Dat kan ook. Ja, ja zeker, zeker. De wind staat zeker. de goede kant op. Ja, ja. ja. Het lijkt wel de jaren 85, tot 85. Genieten in de tuin. Genieten in de tuin. Oké, okay, en daarna krijgen we dan weer de WTCR-race. Vervolgens gaat Verstappen nog iets doen. We krijgen nog een ladies race vandaag. Ja, die, uh, die hotspot track, dat is die uh, open bus. En er zijn diverse locaties op het veld uh, rond het circuit waar Red Bull punten staan. Daar stopt hij. En daar wordt hij uh, geïnterviewd. Oké, okay, leuk. Geweldig. Ook leuk voor de mensen rondom de, ja. om de baan eh, in het duingebied. Want eh, ja, hier, wij zitten dan eh, aan het rechte eind, Daar gebeurt een heleboel. Maar gelukkig heeft men het begrepen dat ook langs de baan heel veel fans zitten. Want je ziet toch de duintoppen behoorlijk bezet. Laten we Niet zoveel als gisteren, maar toch behoorlijk bezet. Je bent sowieso iets vergeten te zeggen. Roep. We zijn mede mogelijk gemaakt. Wij Kom. zijn mede mogelijk gemaakt door Het circuit Zandvoort yes. en, en? en Bunny's Bar and Kitchen. Sorry. Waarvan nee, ons geen dan probleem. Absoluut. Ja. Super geregeld. Uh, wij zijn zeer dankbaar voor Squee en uh, Burnies. Heb je nog muziek, Jo? Jazeker. Herman Hermans. Let's take a look and see what we can find. Last year has gone for is may Back there again And everything could be the same I've got a ticket to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 Ben, zijn we weer. Uh, gisteren een heel mooi bericht. Want een uh, uh, jongetje, Pleun, die uh, een hele progressieve spierziekte heeft, die heeft bezoek gekregen. Hij uh, wilde natuurlijk ontzettend graag naar de Max Verstappen op, uh, op het circuit. Alleen door zijn uh, ziekte is hij eigenlijk heel moeilijk uh, verplaatsbaar. Tenminste, hij kan ze niet uh, ja, Maar hij kan hij ook niet tegen tegen die Dus uh, uiteindelijk heeft men besloten dat uh, Max maar even bij hem op visite moest gaan. En zijn, moeder, zijn moeder had een, een oproep ja. gedaan. En die zou dus ontzettend graag willen. En uh, ja, de landelijke pers heeft het opgepakt. En gelukkig, Max Verstappen heeft het ook opgepakt. Want hij is bij hem langs geweest. Hij een hele mooie foto gemaakt daar. Ja, ik heb hem zien. Mooi. Maar goed, dat, uh, dat hoort natuurlijk er ook bij. Hè? Ja. Het is niet ja, alleen ja. maar een mooi weerspelen op het circuit, Het is dat ook het, uh, een sociale wereld die je <laughs> moet... Ja. Uh, is uh, duidelijk, het is heel duidelijk. Goed, uh, Willem, hoe nou, gaat het met de race? Uh, Dutch super, of de supercar challenge tegenwoordig is het Dutch uh, eraf. Nou, we hebben een reis over een uur, die is om tien voor tien uh, begonnen, dus we hebben nog een klein uh, kwartier te gaan. Aan de leiding is het nog steeds de uh, equipe uh, Verhagen-Meijer met de BMW M4 silhouette. We hadden het eerder over de Zandvoorter, Dylan Koster. Dylan Koster, uh, die rijdt in de Audi uh, RS3. Dylan kwalificeerde zich als 20ste algemeen. Hij rijdt in een andere divisie als de leiders. Dat is de SS1-klasse. Dat waren zijn zevende plaatsen. En inmiddels uh, rijdt hij, volgens mij, als ik het goed kan zien hier vandaan, want dat is een beetje lastig, <laughs> ja. rond op een vijfde plaats in zijn klas. Tel je ze zo, Willem, als je hier voorbij ziet komen? Nee, maar je ziet ongeveer maar... uh, welke klasse <laughs> is Dylan, en dan is dat zie is. Uh... Is dat die Audi RS3 die de vorig jaar heeft gekregen? Ja, dat klopt. Uh, daar okay. is hij uh, mee ja, is... actief geweest in het Duitse TCR kampioenschap. Ja, ja, ja. En dat uh, Dylan die niet alleen hier is, maar ook nog in, in de Clio's, uh, maar dan in het Duitse kampioenschap ja, okay, uh, okay, mee okay. Die, uh, die Clio's rijden die met een Zandvoort? Nee, die, die, uh, dat startveld werd kleiner en kleiner. Maar Hebben... het in Duitsland is, dat, is het dan gegroeid? Ja, nou ja... Dat is een combinatie van een hoop landen en die rijden voornamelijk in Duitsland. We hebben wel een mooie opvolger van de Clio's. Die is dit weekend uh, actief geweest hier op het circuit. Vandaag rijden ze niet meer. Het is de Ford Fiesta Cup. Ja. Dit weekend was de eerste keer en het waren uh, twee hele leuke races. Het was een groot veld ook. Een behoorlijk Boor, groot veld. Ja, was uh, als uh, begin uh, ruim 20 auto's. Nou, daar uh, kan je mee op het circuit komen. Goedemiddag Jaap. Ja, ook goed. We had het, Willem had het over de Fiesta's. En nou weet ik dat Marcus van Dam overweegt om een Fiesta aan te schaffen. Dus. Oké, okay. nou Willem. Ja, ja, nou ja, dan we weten we de volgende keer wie we kunnen zien op de baan. Ja, goed. Nou, we gaan het beleven. We gaan nog even muziek doen en daarna kunnen we waarschijnlijk de finish van de Super Challenge meenemen. Ja, dank u. Maar dan moet ik even... of peace.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 Het mooiste is dat dus je en de tijd en wind. Dat vind ik de mooiste combinatie. Maar uh, ja, ik moet morgen vanuit uh, achterin beginnen. Maar uh, er zijn wel veel verbeterpuntjes. Dus ik denk als ik het nog beter doe. Want als ik doe wat ik aan het einde deed, dan uh, nou, kunnen we misschien wel goed eindigen. Goed, dankjewel. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Ja, geen dank.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 Ja, met Kaylee van Meridian in We Het eerste uur weer af, Ben. Het zit er alweer op bijna. We gaan ja, nog even een beetje muziek draaien zometeen. Het gaat snel het nieuws. en uh, de finish is geweest. Dus de uitslagenlijst komt straks bij uh, ja, Willem we, van Densen. En na het nieuws gaan we met hem praten. Ja. Uh, na het nieuws hebben we ook een interview nog van Jaap Koper met Ellen ten Damme. We praten ook met Marjolein Verwijk van Bunny's Kitchen and Bar. En we praten van de expertant hier van... Uh, de Jimbo. Uh, uh, hoe heet die? Ja. Ja, van, van uh, Lacours. Ja, nou, dat uh, tot over een uurtje dan. Ja empty spaces what are we living for abandoned places I guess we know Behind the curtain, in the pantomime, hold the line, does anybody want to take it anymore?